Het is drie uur, Jeroen aan met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse VN-delegatie heeft gezegd dat Pyongyang trots is op de mensenrechten-situatie in het land. De delegatie verwierp een VN-rapport waarin vele schendingen van de mensenrechten in Noord-Korea worden beschreven. Volgens persbureau Reuters staat in het rapport onder meer dat er strafkampen voor politieke gevangenen zijn... waarin naar schatting 150.000 à 200.000 mensen vastzitten. Ook wordt beschreven hoe gevangenen worden te werk gesteld, gemarteld of lijfstraffen ondergaan. Er zou geen enkele vooruitgang in de mensenrechten-situatie zijn geboekt sinds het laatste vn rapport in maart. Maar de Noord-Koreanen verwerpen de conclusies en noemen de aantijgingen nergens op gebaseerd. Amerikaanse sterren hebben in een, uur, hebben in een één uur durende tv-uitzending mensen opgeroepen om geld te doneren voor de slachtoffers van Sandy. De orkaan heeft meer dan 100 mensen het leven gekost en richtte voor miljarden schade aan in het noordoosten van de VS. De benefietuitzending werd geopend door Christina Aguilera, die op het zwaar getroffen Staten Island is geboren. Verder waren er optredens van Billy Joel, Mary J. Blige, Sting, Bon Jovi en Bruce Springsteen. Kijkers konden geld doneren aan het Amerikaanse Rode Kruis. Hoeveel de inzamelingsactie heeft opgebracht, is nog niet bekend. Ook de laatste Amerikaanse Space Shuttle staat nu in een museum. De Atlantis werd vanuit een hangar in Florida overgebracht naar het bezoekerscentrum van het Kennedy Space Center. Daar wordt in juli rond het raamtevaartuig een grote tentoonstelling georganiseerd. Alle nog overgebleven Space shuttles staan nu in een museum. De Discovery is te zien in Virginia en de Endeavour sinds vorige maand in Californië. De twee andere Space Shuttle's, de Challenger en de Columbia, gingen verloren bij ongelukken. Het weer, vooral aan de kust nog wat buien. het koelde af tot een graad of vier. Overdag eerst droog en zonnig, maar later regen en het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Het nachtelijk programma waarin we dwalen door de archieven... om bijzonder radiomateriaal op te diepen. En wanneer u nou van tevoren zou willen weten... wat er zowel de revue gaat passeren in de soms eenzame nachten... dan kunt u een bericht sturen naar woord.vpro.nl. Woord.vpro.nl. En zet dan even in het onderwerp mailinglijst. Dan zorg ik ervoor dat u iedere week de samenstelling krijgt toegestuurd. Wat staat u deze nacht nog te wachten? Straks tussen zes en zeven. Een terugblik op de val van de muur in november 1989. Daarvoor twee uur lang genieten van het bevlogen talent Willem Breuker. Hij is er niet meer, maar vannacht komt hij toch weer even heel erg dichtbij. In dit uur aandacht voor een heel ander talent. Frits Staal, de filosoof, logicus en linguist professor Frits Staal. Werd geboren op 3 november 1930 en overleed eerder dit jaar, in februari, op 81-jarige leeftijd. Hij is in 1967, na een conflict op de Universiteit van Amsterdam, naar de Universiteit van Berkeley in Californië vertrokken. Daar heeft hij zich vooral bezig gehouden met het Vedisch-ritueel. Ik heb dat even moeten opzoeken. Vedisch is Sanskriet voor zacht en wordt als bijvoeglijk naamwoord gebruikt bij lichaamsgerichte therapieën. Jawel. Frits Staal is tot de conclusie gekomen dat een ritueel geen betekenis heeft... en dus zinloos is. Een conclusie die hij overigens deelt met de taoïst Schipper. Een andere opzienbarende theorie van staal is dat taal uit mantra's is ontstaan... en dat de structuur van de rituelen ten grondslag ligt aan de structuur van onze taal. Het komend uur kunt u gaan luisteren naar de uitleg van deze gedachten. Maar eerst gaat hij in op de veronderstelling... dat sommige rituelen toch wel degelijk een directe oorsprong lijken te hebben. Zoals bijvoorbeeld het regenritueel. Ja, dat is een oude theorie, maar eigenlijk is die evidentie ervoor, die is nogal moeilijk te vinden. Nou is het toevallig zo dat in het, het Vedische ritueel, wat dus het enige is wat ik, wat ik uh, serieus heb bestudeerd, uh, is het, het is altijd bekend geweest dat in de Vedische uh, periode van de Indische cultuurgeschiedenis het verband tussen mythologie en ritueel vrijwel niet bestond. Terwijl er dus andere rituelen zijn waarbij men heeft gezegd... kijk, dit ritueel verbeeld deze mythologie... Uh, was het al lang bekend dat uh, ja, de wedische mythologie is rijk ontwikkeld. En het wedische ritueel is ook, is ook rijk ontwikkeld. Maar de banden tussen die twee die zijn eigenlijk, die bestaan eigenlijk niet. Het zijn onafhankelijke ontwikkelingen. Uh, en dat heeft dus mijn these inderdaad uh, well, erg geholpen. En men moet dus kijken of het elders hetzelfde is... Toen is dus de, de, de ontdekking... waar ik ontzaglijk door geïnspireerd ben... is geweest dat ik... Uh, Christopher Schipper heb ontmoet. En die had hetzelfde min of meer ontdekt... bij de Taoïste Chinese rituelen. Hij had nog niet die radicale stap genomen... die ik had genomen. Maar hij had dus eigenlijk... min of meer het volgende gezegd. Uh, die rituelen die worden op een bepaalde manier uitgevoerd. En, en over de... 2000 jaar of zoiets, dat ze dat hebben gedaan... en misschien hebben ze het al wel langer gedaan... zijn er heel uiteenlopende interpretaties aan gegeven. Mm. Dat we zeggen, mensen zeggen dus, we doen het om deze reden... of we doen het om die reden. Uh, het verbeeld dit, het verwijst naar dat. Maar die redenen en die verwijzingen, die veranderen altijd. Terwijl die rituelen altijd dezelfde bleven. Mm. Toen ben ik, of al onafhankelijk daarvan... was ik gaan kijken naar hoe die wedische rituelen, wat daarmee gebeurd is in de loop van de geschiedenis. En dat is voor een deel wat u in het de tweede deel van Agni... waar we net naar hebben gekeken en waar u iets van die artikelen hebt gezien... daaruit kun je, daar kun je in vinden dat bepaalde uh, eenvoudige rituele handelingen van het wedische ritueel... bijvoorbeeld handelingen die samenhangen met vuur, met vuur maken... Dat bestaat nog steeds. Niet alleen in de Vedische traditie, waar ik het dus heb bestudeerd. Maar dat bestaat bijvoorbeeld bij de boeddhisten. Die doen dat in Tibet of ze doen het in, uh, in de Shingon-traditie van het Japanse boeddhisme. Ze doen het in Bali, zowel hindoes, zogenaamde hindoes als zogenaamde boeddhisten doen het daar. Uh, en met andere woorden, die rituele handelingen die hebben een heel... Uh, als je daar een beetje onder een algemeen gezichtspunt naar kijkt... zonder je nou zorgen te maken over wat voor theorieën... onze geleerden daarover hebben bedacht... dan vind je dat die riten eigenlijk onverwoestbaar zijn. Die blijven altijd hetzelfde. En er worden heel verschillende interpretaties aangegeven... zoals de boeddhistische interpretatie of de hinduïstische... Of die de blijven hetzelfde overal? Die, die blijven niet hetzelfde overal, maar die hebben bepaalde elementen... Uh, ja, die blijven hetzelfde. Ik zou me zeggen, zo blijven. Maar rieten... mag ik even vragen: kom je nou één element van een rieten zeg maar, uh, zo, uh, uh, in een heel ander gebied tegen? Ja, ik geef u een voorbeeld. Hierachter liggen een paar lepeltjes waarmee je die, waarmee je die vloeistoffen in, uh, in het vuur giet. En die lepeltjes hebben hele bepaalde vormen. En die worden in het wedische ritueel van hout gemaakt volgens de traditionele uh, richtlijnen. Datzelfde, diezelfde vormen vind je. ...in Tibetaanse vuurrituelen die dus door Tibetaanse boeddhisten worden uitgevoerd. En je vindt ze ook in die Japanse Shingon rituelen. Je vindt dezelfde vormen, je vindt ook dezelfde mantra's. Want toen ben ik daarna naar mantra's gaan kijken... ...en toen bleek ook dat die mantra's, die veranderen ook niet. Die worden wel een beetje aangepast aan de fonologische structuur van de taal... Uh, maar in feite blijven ze hetzelfde, ze worden niet vertaald. Hmm. Maar uh, betekent dat nou dat het van het, van het, uh, zeg maar, het Vedisch overgedragen is... naar het Tibetaanse, of wijze in beide gebieden ontstaan? Nee, van het Vedisch overgedragen is het, naar het Tibetaanse, niet wijze. Ja. Ja. En een van uw theorieën is het feit dat het, uh, dat het niet verandert... Dat, dat is omdat het betekenisloos is. Dat is een van uw theorieën, geloof ik. Ja, maar ik geef u nou de argumentatie voor die theorie... Uh, dus die mantra's of die rituele handelingen, die veranderen niet. Maar daaraan worden hele verschillende betekenissen toegekend... door de Tibetanen, de Japanners, de Balinezen en de Indiërs. En in India zelf worden er heel verschillende theorieën... Aan interpretaties aan toegekend door verschillende mensen. Met andere woorden, hieruit voortstonden, klaar volgens mij... dat die rituelen onafhankelijk zijn van die interpretaties... want die interpretaties die veranderen altijd... En dus zeggen ze, ja, wij doen het als iemand doodgaat... of wij doen het als iemand geboren wordt... of wanneer iemand in het huwelijk treedt... of wij doen het om onsterfelijk te worden of naar de hemel toe te gaan... of wij doen het <coughs> terwille van de Boeddha... of wij doen het vanwege een of andere God. Je hoort dus alle mogelijke interpretaties. Of wij doen het omdat we, omdat we het doen moeten... of omdat onze voorouders het hebben gedaan. Uh, dat is dus de reden waarom ik dus die, zoals u zegt, opzienbare opzienbare stellingen heb verkondigd... dat die rituelen geen intrinsieke betekenis hebben. Dus er zijn twee, twee hele belangrijke overwegingen, I think, denk ik... die in die richting wijzen. Het ene is dat je overeenkomstige rituelen bij dieren vindt... en ook overeenkomstige mantra's. En dat heb ik dus ja. nog eens apart een beetje bestudeerd. Dat is de ene reden. En de andere reden is dus dat mensen daaraan... voortdurend verschillende interpretaties geven. Met andere woorden, het is iets dat wij doen... En wat we er nou over zeggen, nou, dat moet je met een kooltje zout nemen. Wat ik niet helemaal begrijp, wat die mensen zelf betreft, heeft dus wel een doel. In het de algemeen... Totaal, de totaal van het ritueel heeft wel een doel, alleen de handeling op zichzelf, de rituelen. Ja, maar het hebben... totaal van het ritueel heeft ook niet hetzelfde doel volgens verschillende mensen. Nee, niet hetzelfde De een doel, zegt dit, maar... de ander zegt dat. Dat is wat je dan... Wat, wat en soms een... zeggen ze ook, dat weten we niet... Je hebt dus echte theoretici onder die ritualisten uh, en filosofen enzovoort. Uh, en die zullen je daar heel veel over vertellen. En je hebt ook echte uh, ritualisten die meer priesters zijn. Die zeggen, ja weet je, dit is hoe we dat doen. En als je mij vraagt uh, wat het betekent, dan moet je maar naar een filosoof toe gaan. Ja. En die mensen waarbij ik dus uh, voornamelijk studeerde, die Nambudri Brahmanen... Ja, die hebben een hele, uh, een hele praktische... Uh, uh, uh, realistische kijk op die dingen die zeggen, als je wil weten hoe we het doen nou, dan mag je het bekijken dit is hoe we het doen en als je wil weten wat we erbij reciteren dit reciteren we erbij en wanneer je dit doet, dan moet je dit reciteren en wanneer je dat doet, dan moet je dat reciteren maar als je ons wil vragen wat het betekent nee, dat is niet onze taak onze taak is om, dat, om die traditie in leven te houden wat voor idee heeft het u nou gegeven? ik neem toch dat je een ik neem aan dat je dan toch een ander blik op de mensheid krijgt. Als je co concludeert dat de ritueel eigenlijk geen betekenis heeft. Ja, wat is het dan? Wat zegt nou, ja, dat de over mens, de mens? De mens heeft altijd gevonden dat hij zo bijzonder uitzonderlijk is. En dat hij zo uniek is. En dat hij zo verschillend is van de dieren. En we weten natuurlijk dat hij in een groot aantal opzichten is die zoals andere dieren. Eh, waar, waar wij ons dus voor moeten interesseren. En waar ik me het meest voor interesseer is wat hem doet afwijken van de andere dieren. En de enige duidelijke dimensie waarin ik vind dat mensen afwijken van dieren... is het gebruik van de taal. Je hebt dus wel communicatiesystemen bij walvissen en dolfijnen... en daar hoor je nog wel wat over. En, ja, zeker en momenteel ook, hier. Ja, ja, dat komt altijd weer in het ja. nieuws. En communicatie tussen dieren bestaat natuurlijk... dat weten we al wel van onze honden en onze paarden en, en wat niet al... En daar is heel veel over bekend. Maar wij hebben dus een heel bepaald systeem van communicatie... namelijk de taal, dat heel ingewikkeld is. Uh, en, en daar halen we een heleboel van onze cultuur en onze gedachtenleven. En onze gedachten halen we daaruit. Dus uh, mijn kijk op de mens is dan wel misschien wat verschillend... van sommige anderen. Maar of het nou zo verschillend is, weet ik niet. Want men realiseert zich op een groot aantal gebieden toch wel wat in de mens menselijk is en wat in de mens alleen maar hetzelfde is... wat hij met andere diersoorten gemeen heeft. En dat geldt natuurlijk trouwens voor alle dieren. De giraffen zijn net zoals andere dieren, behalve dat ze een veel langere nek hebben. En wij zijn net als andere dieren, behalve dat we taal hebben... en misschien nog een heleboel andere dingen die wij speciaal hebben. Ik die, heb die film van u gezien en um, um, die handelingen, het komt allemaal dwangmatig over. Hoe bedoelt u, u dwangmatig? De, van de, de handelingen van uh, de rituele handelingen. Ik vind dat allemaal, lijken mij, dwangmatige handelingen. U bedoelt nou, een word, soort neurotische obsessie. Ja, ik, ik weet niet of ik daar uh, iemand mee beledigde, maar, of, of een volk mee beledigde, maar die indruk had ik. Um... Nee, dat is typisch van het ritueel en Freud heeft inderdaad daarom het vergelijkt met neurotische obsessie. Maar het zijn geen neurotische obsessies, en dat kan ik u eerst even bewijzen, geloof ik... Uh, en daarna kunnen we op dat uh, op, op, op obsessiekarakter doorgaan. Het zijn geen neurotische obsessies om de volgende reden. Uh, omdat die samenhangen met de uh, persoonlijkheidsstructuur van een individu. En hier wordt, de, wordt het ritueel op een bepaalde manier uitgevoerd door een priester... Met andere woorden, als u die priester zou zijn... alsof ik die priester zou zijn... dan zouden we het op precies dezelfde manier moeten doen. Dat is het ritueel. Trouwens, net als je... Het... Ja, maar we doen nog een stap terug. Dus het ontstaan daarvan. Het uitvoeren. Goed, het ontstaan, goed. Maar laten we nou e eerst eventjes kijken naar hoe het nu dus ja, is. Ja, goed. Uh, het is dus net als het spelen van een, uh, van een viool dan moet je ook precies de goede tonen spelen... als je ze niet goed speelt. Ja, dat is niet goed. Nou kunt u zeggen, hoe is dat ontstaan? Nou, Mozart die heeft dat bedacht. Hoe heeft hij dat bedacht? Nou, die heeft gezegd, je moet precies... hier moet je een C spelen en hier een B, en hier moet je Fortissimo spelen en hier moet je Pianissimo spelen. Dat heeft hij precies zo voorgesteld. Wil dat nu zeggen dat hij daarom een, een neurotische obsessie had? Ja, misschien wel. Uh, je moet een beetje geobsedeerd zijn uh, door de muziek... als je een groot muzikus bent of door de wiskunde als je een groot mathematicus bent. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat het dus inderdaad... een neurotische obsessie betreft. Uh, het is wel van groot belang... of je nou een, ik noem maar wat, een, een sysbeeld... of een vis in, in een bepaalde toonsoort... of dat je, een, zoals ik dan gezien heb, een sortement van lijn trekt. Van nou, we maken een ovale lijn, maar dat moet helemaal precies kloppen. Uh, of dat je zegt van nou... Uh, en die handeling wordt dan ook altijd nog eens een keer helemaal uitgevoerd. Precies. Helemaal precies ja. uitgevoerd. Ja. Ik bedoel, T dat nou ja. betreft, bedoel ik het dwangmatig. Je kan ook dat zonder die lijn... Maar het eerste nog... thema van die, van die symfonie, dat wordt ook heel dwangmatig en heel precies in het juiste thema, met de juiste, uh, met de juiste tonen wordt het gespeeld. Ja. En dat zeggen de mensen, dat vinden wij nu mooi. En die Indiërs die zeggen ook, ja, dit is zoals het moet. En als je dat hoort en je kent het, dan vind je dat ook mooi. Dat is hetzelfde. Het is ook mooi. U vindt, het, dat is ook zo. Het zit van Ja, nog een je raakt er dus ja. aan gewend aan. Nou, als het gaat van de zuivere esthetische beoordeling, Ik ben niet in die maatschappij opgevoed. Dus ik loop altijd nog een beetje achter. Ik heb dus die dingen vaak gehoord. En ik apprecieer nou, laten we zeggen, de mastery. Het, uh, het meesterschap. Uh, maar ik vind het niet zo mooi als een sonate van uh, Mozart bijvoorbeeld... waar ik dan mee ben opgevoed. Maar ik kan toch wel zien dat het een overeenkomstige rol speelt. Met andere woorden, het is heel belangrijk wat u zegt... Uh, dat, je, dat het uh, ritueel zo precies moet worden uitgevoerd. Dat is een kenmerk van het ritueel. Het moet op die manier worden gedaan... en het mag niet op een andere manier worden gedaan. En ook vanwege die kenmerken uh, blijft het zo lang bestaan. Want als, het, als ze zeggen, nou ja goed, en dan drink je een glas water... en het doet niet precies hoe je dat doet... ja, inderdaad, dan verandert het natuurlijk. Maar als ze zeggen, je moet nu een, een, een houten beker met drie inch doorsnee... die vijf en een half inch hoog is... en die gemaakt is van het hout van een heel bepaalde boom... Uh, die moet je nu uh, boven het vuur houden voor drieënhalve minuut terwijl je de volgende mantra's... ze houden natuurlijk niet minuten bij op het, op het horloge. Ze, ze reciteren mantra's en die geven de, time, geven de mm -hmm. tijd aan. Je moet het dus in andere woorden op precies die, misschien, precies die manier doen... waarop het is overgeleverd. Ja, dat is typerend voor het ritueel. En daarom zeggen mensen ook, ja, dit betekent dat. Dit betekent dat de god Indra nu... Uh, de dus zomaar drinkt of dit betekent dit of dit betekent dat... omdat ze dus vinden, zoals u ook vindt... ja, waarom zou je dat zo op die precieze manier moeten doen? Dat moet iets betekenen. Ja, maar, ja inderdaad. Dus, maar u zegt, het heeft nog betekenis, nog, nog is het een dwanghandeling. Nee, Wat het voor is een beetje een dwanghandeling. Ik, ik ben wel bereid om, dat, om, om die term toe te passen. Maar hij duidt niet aan, A, dat de priester die het doet een is. Neuroticus is. Sommige van die priesters zijn veel neurotischer dan anderen. Net als sommige mensen die je ontmoet zijn veel neurotischer dan anderen. Dat kan je zien. Dat zie je gewoon als je ze leert kennen. Maar dat heeft niets te maken met die dwangneurotische van het ritueel. Zowel de meer narotische als de minder narotische die houden die beker op precies dezelfde manier vast. Want zo moet het worden gedaan. Nou zegt u, ja, hoe zegt u, ja hoe is het nu ontstaan? Waarom zijn mensen, nou dan zeg ik, dan kijkt u maar eens hoe die hoe dat violconcert van Mozart is ontstaan. Ja, iemand heeft bedacht dat het zo moet. En die houdt zich daar dus aan vast. En die zegt niet, ja... Ja, bij Wagner zeggen ze, geloof ik wel eens. Ik had een vioolleraar die zei... Bij Wagner spelen we gewoon in de, in de goede... Uh, hoe heet het? toonsoort En we hoeven niet precies al die noten te spelen die hij heeft geschreven. Want dat doet er niet zoveel toe. Maar bij Mozart bijvoorbeeld doet het er wel toe. Dat taalkundige aspect heer, waar u het net over had... Um... U zegt taal is uit mantra's ontstaan en niet andersom. Ja, nou is dus het, het merkwaardige, er zijn verschillende soorten mantra's. Er zijn mantra's zoals OM of SWAHA en er zijn mantra's dat zijn echt zinnen uit het sanskrit. Dat is een mantra die is in het sanskrit geformuleerd. Hoe kun je nou zeggen dat het sanskrit uit die mantra is ontstaan, terwijl het sanskrit toch ten duidelijkste ouder is dan die mantra. Die mantra is in het Sanskriet. Goed, nou moeten we dus, om dat te bekijken, moeten we een stukje teruggaan. En ik wil ook een stukje teruggaan in hoe ik het zelf ben gaan uh, bekijken, want uh, ik ben er nog steeds mee bezig en ik heb zeker nog niet het laatste woord, dus ik zal u vertellen hoe ik er eerst mee begon. Ik begon dus eerst die regels van het ritueel te bestuderen. Um, dat was al gedaan door een aantal Sanskritisten. Bijvoorbeeld Kaland in Utrecht, die, had er, die heeft er eigenlijk het meest aan gedaan. Die regels zijn dus al, die waren al vertaald, die waren al geclassificeerd. Er was al een hele hoop over bekend. Maar het was toch niet bestudeerd op dezelfde manier... waarop wij regels bestuderen in de linguistiek of in de logica. En daar kon ik dus iets nieuws doen. Ik heb dus die, die regels bekeken en daar... Blij bleek dat sommige van die regels zijn dezelfde als de regels van de syntaxis van de taal. Zoals die beroemde transformationele regels van Chomsky, die hij inmiddels alweer door andere mechanismen heeft vervangen, maar in feite gaat het toch om, het, om dezelfde soort structuren. Uh, en ook andere regels die, die kwamen dus voor, zowel in de omgangstaal, in de syntaxis als in het ritueel. En er waren andere regels die alleen voorkwamen in het ritueel en niet in de taal. Toen is bij mij het idee opgekomen... dat die taal misschien uit het ritueel zou voort zijn gekomen. En dat om twee redenen. Ten eerste omdat dieren ritueel hebben maar geen taal. En wij hebben rituelen maar taal. En ten tweede omdat die regels van de taal... Om drie redenen. En ten tweede omdat die regels van de taal overeenkwamen met een deel van de regels van het ritueel. En ten derde, omdat die regels van de syntaxis in de taal... nou juist de meest onverklaarbare zijn. Wat je namelijk zou verwachten... is dat taal een efficiënt instrument zou zijn. Wat je dan in de eerste plaats zou verwachten... is dat alle mensen dezelfde taal zouden hebben... zoals ze allemaal dezelfde ogen hebben... ze hebben allemaal dezelfde harten... en ze lopen op dezelfde manier, min of meer. Ze hebben dezelfde handen. Maar nee, iedereen heeft een andere taal. Ik weet niet hoeveel talen er zijn, maar alleen in Nieuw-Guinea zijn er geloof ik 90 verschillende talen of zoiets. Dat is dus al heel efficiënt, maar behalve dat is de structuur van de taal zo ingewikkeld. Wat je dus zou verwachten is dat het idee van de taal is dat je klanken verbindt met betekenissen. Wat je zou verwachten is dat er een soort 1-1-correspondentie zou zijn tussen de klanken en de betekenissen. Maar die is er niet. Uh, in feite het is het heel erg ingewikkeld en daarom is het ook zo moeilijk om een andere taal te leren. Met andere woorden, er zit een heel niveau van verbindingen en regels tussen die klanken en die betekenissen in. En dat is het niveau van de syntaxis. En dat nou was eigenlijk de grote ontdekking van Chomsky: uh, dat die syntaxis een onafhankelijk niveau is. Ja, overal tussen... vooral op iedere taal toepasbaar. Hè? En dat, dat... dat die bepaalde trekken heeft die universeel zijn. Ja. Dat we zeggen, als je die syntaxis echt gaat bekijken... dan zijn, zitten er universele structuren in. Soms moet je heel diep graven om ze te vinden. Maar dat is niet zo ongewoonlijk. Moet je de andere op... wetenschappen ook. Mag ik even, want dat was op zich een belangrijke ontdekking. Maar het was ook een belangrijke ontdekking van u. Dat u constateerde dat die... Uh... ...die rituelen aan de, de grondslag liggen van de syntaxis. Ja, Is dat of dat... Heeft u dat... Want u bent ook door Chomsky ooit uitgenodigd om hier te komen. Hoe, hoe was toen die ontwikkeling? Ja, ik heb dus het goede... Uh, ik, heb, ik heb dus op het goede tijdstip uh, geleefd... ...of ik heb het toevallig net op het goede tijdstip meegemaakt. In Amsterdam, toen ik hoogleraar was in de filosofie... ...toen begon die Chomskiaanske uh, taalkunde... ...die begon net een uh, beetje uh, uh, bekend Opgang te raken... Kan, en, ben ik, en toen ben ik dus daarin ge, geïnteresseerd geraakt. En, en toen ben ik dus inderdaad naar MIT gegaan... op een jaar dat er ontzaggelijk veel creatief werk werd gedaan... door Chomsky en een heleboel anderen. Ja. En ik heb er dus net genoeg van geleerd misschien... Uh, om die ideeën van mij verder te kunnen ontwikkelen. Maar, maar mijn vraag is, u zag eerst eigenlijk die boomstructuren van, uh, van Chomsky... en toen dacht u, hé... Hey, die herken ik als zodanig in de, in, in de rituelen? Of ja. is het, ja, ja, zo is het gegaan? Ja, ja, want ik kende die rituelen nog lang niet. Nee, hij heeft de basis gelegd voor dat idee van u. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, wat, ja. Wat, wat, um, hoe is dat toen verder gegaan? Want toen heb ik dus we die... We praten jaren... nu over de jaren zestig, hè? ongeveer zo. Uh, ja, ja, toen ik dus die, me, me iets leerde van de linguistiek was in de jaren zestig. Maar toen ik met het ritueel begon, dat was in de jaren zeventig. En toen ik die regels in het ritueel kon, kon, ging zien... dat was al laat in de jaren zeventig of in het midden van de jaren zeventig dat ritueel dat wij toen hebben opgenomen... dat werd uitgevoerd in 75. En ik had ervoor dat ritueel natuurlijk bestudeerd, anders was ik er nooit geïnteresseerd geraakt. Maar ik begon er eigenlijk pas iets van te begrijpen en van te weten... en te zien hoe het in elkaar zat, nadat het was uitgevoerd... en nadat ik het boek erover had geschreven, wat pas in 83 is uitgekomen. Dus tegen die tijd wist ik echt iets van het wedische ritueel. Uh, het beste is altijd als je iets wil leren, dan moet je er een boek over schrijven. Ja, dat begrijp ik. Um, wat is nou de betekenis van die, van die ontdekking? Wat nou, vond Chomsky de... er eigenlijk van toen u daarmee kwam? Chomsky heeft er nooit erg op gereageerd. U zegt Chomsky, maar altijd Chomsky? Oh, Chomsky. Ja, ik nee, weet nee, het niet. Goed, is. nee, nou, nee. Dat, dat weet ik ook niet. Nee. Uh, hij is dus... Hij doet altijd ontzaggelijk veel en is altijd ontzaggelijk bezig... En uh, er wordt zoveel met zijn werk gedaan op andere gebieden... bijvoorbeeld op het gebied van de literatuur, op het gebied van de psychologie... en hij houdt het allemaal niet bij. Hm. Uh, en ik heb het ook nooit echt onder zijn neus geduwd... maar uh, ik weet niet precies wa wat hij heeft gelezen van die dingen die, die ik heb gepubliceerd. Nee. En ik heb er dus wel met hem over gepraat... maar meestal uh, hij is hij in andere dingen geïnteresseerd. En ik denk dat hij... U zou dus allemaal wel kunnen zeggen, nou blijkbaar, ziet hij er niet zoveel in... Uh, dat is best mogelijk dat hij daar niet zoveel in ziet. Uh, hij is namelijk uh, door literatuurwetenschappers... is hij nogal verdraaid. Er zijn nogal wat mensen die Gomsky toepassen op. Ja, voornamelijk in de literatuurwetenschap, maar ook in een heleboel andere gebieden... waarvan hij het gevoel heeft, nou, het heeft er eigenlijk niks mee te maken. Nou, even terzijde, die theorieën over het ontstaan van de taal. En onder andere dat het zou zijn begonnen met het geven van namen... zoals je dat in de Bijbel vindt en ook wel in andere culturen. Uh, de beroemdste filosoof die daarover heeft geschreven... en die die, geschreven en die, die theorie heeft min of meer nou, een beetje uitgewerkt... is Augustinus. En de beroemdste filosoof die Augustinus daarop heeft aangevallen is Wittgenstein. En als u dus kijkt in het begin van de philosophical investigations van Wittgenstein... dan wordt daar meteen Augustinus aangehaald en zijn theorie over de taal... alsof die zijn ontstaan uit de, uh, uit de naamgeving. Nou, wat uh, Wittgenstein ontdekte... maar wat de Indische linguisten al 2.500 jaar eerder wisten... is dat de taal uh, niet ontstaat uit het geven van betekenis aan woorden... maar dat wat in de taal uh, uitgelegd moet worden... is waar die syntaxis vandaan komt... namelijk de structuur. Want de betekenis van een zin... is niet duidelijk uh, de som van de betekenis van de woorden waaruit die bestaat... maar de betekenis van een zin... volgt uit de structuur van die zin... en dan de betekenis van de woorden waaruit die bestaat. Zo laten we dat nou even terzijde stellen. Nou, toen was ik dus geïnteresseerd... begon, begon ik geïnteresseerd te raken in mantra's. Want ik had dus de these dat de taal uit het ritueel voorkomt... maar het lag dus erg voor de hand om te kijken naar mantra's... want die liggen zo'n beetje tussen ritueel en taal in. Want wat zijn mantra's? Mantra's zijn geluiden die je maakt wanneer je rituele acten uitvoert. En die uh, correspondentie is heel precies. Voor elke, uh, elke handeling bestaat er een mantra. En uh, die mantra's hebben soms iets te maken met die handeling... En soms hebben ze er niets mee te maken. Ten eerste zijn er die betekenisloze mantras zoals OM. Uh, die hebben natuurlijk niet met die uh, handeling te maken in, in zekere betekenisvorm. Uh, want die hebben geen betekenis. Maar ten tweede zijn er mantras die je, uit, uh, die je uitspreekt. Die wel betekenis hebben. Maar die betekenis heeft niets te maken met die, die handeling die wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld, je zegt uh, ik snij af de hals van mijn uh, dat is de betekenis van een mantra. En je doet dat wanneer je met een houten uh, mes... op de aarde een, een kras maakt. Dus er is wel een soort associatie als u wilt... maar die betekenis is nogal los. Het maken van een kras op de aarde is niet hetzelfde... als het afsnijden van de hals, van de nek van je vijand. Toen heb ik dus die, die, die hele zaak ook wat meer uh, bekeken. En toen heb ik gemerkt... Dat die structuur van de mantra's die is nog veel, uh, veel rijker dan de structuur van die regels van het ritueel. Daar komen, nog zeer, daar komen nog veel meer vormen bij voor. En veel van die vormen, eigenlijk de meeste van die vormen, hebben niets te maken met de syntaxis. Toen heb ik terzijde, want in die, tegen die tijd was ik wat meer geïnteresseerd geraakt in die, in die uh, niet-menselijke, dierlijke. Rituelen. Toen heb ik een st korte studie gemaakt van het vogelgezang. En dat heb u misschien wel gezien, want dat staat ook in het Nederlandse boek. En daar bleek dat de structuur in vormen van regels van de mantras... eigenlijk meer lijkt op de structuur van de gezangen van vogels... dan op de syntaxis van de taal. Nou, dat vond ik een heel merkwaardig resultaat. Toen lag het dus voor de hand om te denken... ja, dan moet die taal uit die mantras zijn voorgekomen... want die mantras is ook iets... Uh, wat dus bij dieren voorkomt of iets wat er erg op lijkt. Uh, en toen ben ik ook eens gaan kijken, want toen, zei, toen hebben mensen tegen me gezegd... jij kijkt alleen maar naar de structuur en naar de vorm... maar kijk nou eens naar de functie, waarom wordt dat gedaan? Nou, met mantras wist ik het al wel... Uh, bijvoorbeeld een boek van onze andere Sanskritisch landgenoot Gonda. Die had heel uitgebreid over de functies van die mantras geschreven. En die was min of meer tot de conclusie gekomen dat die mantras voor alle gelegenheden worden gebruikt. Of je nu op reis gaat of een kind krijgt of dat je uh, een vuur, een huis gaat bouwen of... Uh, of dat je gewoon je blijdschap wil uitdrukken. Of dat je bang bent voor een ziekte. Of dat je bang bent voor wat er gebeuren zal. In, uh, in de moesson. Hoe heet dat? In de monsoon. In de, ja, de moeson. Een uh, moesson. Ja, een moesson. Altijd worden de mantras gereciteerd. Nou, als je nou kijkt naar wat vogels doen. Vroeger zei ze, ja, ze doen alleen de mannetjes, vogels, die zingen, zingen die liederen om de vrouwtjes aan te trekken. En toen zei ze, ja, het heeft iets te maken met nestbouwen. En toen zei ze, ja, het heeft iets te maken met vogels gaan ook op die lange toeren reizen. Hoe noem je dat ook weer? Uh, trektocht. Trektocht? Ja, trektocht, precies. Uh, en waar dus eigenlijk de, de etologen ten slotte ook neerkwamen, is dat ja, vogels zingen die... ...gezangen op bij elke gelegenheid. Precies hetzelfde dus wat je vind. Zomaar. Zomaar, precies. Omdat ze er zin in hebben. En iets anders is, wat men ook heeft gezegd... ...ja, maar mantras worden toch geleerd... ...terwijl die vogels uh, die zangen, dat is instinctief. Dus dat is toch iets heel verschillend. Nou is het verschil tussen iets leren en iets instinctief bezitten... ...is natuurlijk voornamelijk het verschil tussen de individu en de soort... Dus het verschil is niet eens zo belangrijk. Maar zelfs als je er naar kijkt, dan blijkt ten eerste dat regels die aan de mantras ten, grond, ten grondslag liggen... die zijn ook voor een deel ingeboren, want alle mensen doen het op dezelfde manier. En uh, dat aan de ene kant. En aan de andere kant blijkt dat uh, het zingen van vogels ook geleerd wordt... Bijvoorbeeld, er is een bepaald vogeltje dat zowel voorkomt hier in Washington uh, als in Illinois in de buurt van Chicago. En hier in Washington hebben ze een re repertoire van 150 gezangen. En in de buurt van Chicago hebben ze er maar 30. En dat is dus kennelijk te wijten aan het feit dat die vogels die gezangen leren. Sommige vogels leren veel meer, sommige vogels leren veel minder. Uh, sommige vogels leren helemaal niet, sommige vogels leren bijna alles. Er is een enorme variëteit daarop. Maar goed. Uh, nou blijft het grote stuikel, struikelblok uh, dat sommige van die mantras in het Sanskriet zijn. Hoe kan nou die mantra aan het Sanskriet vooruit zijn gegaan? Nou hier moet je die zaak weer op biologische manier bekijken. Uh, het is net zoiets als ons gebruik van ledematen bijvoorbeeld. Wij hebben dus, uh, wij hebben dus uh, benen en daarmee kunnen we wandelen of klimmen. Uh, en we hebben armen, daarmee, en daarin kunnen we dingen dragen. Ze zijn niet ontstaan vanwege dat, uh, dat doel of om die functie. Dat weten we van de Darwiniaanse evolutie. En dat is algemeen bekend en dat is niet controversieel. Ze zijn bij toeval ontstaan. Uh, zoals alles in de natuur, bij toeval ontstaan. Maar dan op grond van de pressie van de omgeving... Uh, dan worden bepaalde dingen die blijken nuttig te zijn. Bijvoorbeeld armen en benen. Nou, die zijn ontstaan uit vinnen uh, in, in, der, in uh, evolutionair perspectief. Uh, en wij gebruiken, wij hebben geen vinnen, maar wij gebruiken armen en benen ook om te zwemmen. Dat we zeggen, wij gebruiken soms armen en benen in een oudere functie. Namelijk in de functie van de vinnen waaruit ze zijn ontstaan. Nou, dit is geloof ik precies wat er gebeurd is met de overgang van mantra's naar taal. Dus onze armen en benen die komen uit vinnen. En de taal die komt uit mantra's. En soms wordt die taal nog gebruikt op dezelfde manier waarop mantra's werden gebruikt. Precies zoals soms onze armen en benen nog op dezelfde manier worden gebruikt waarop vinnen werden gebruikt. Maar ik geloof dus wat gebeurd is, is het volgende. Uh, onze voorvaders, net als vele dieren, uh, maakten allemaal ook geluiden. En aan die geluiden werd een bepaalde structuur gegeven. Zoals die vogelzanger bijvoorbeeld, die hebben heel precieze... Waarom wordt een structuur gegeven, zegt u? Geen betekenis noemen? Ja. Nee, helemaal geen betekenis. Nee. Nee. Net als met die vogelzangen, daar wordt geen betekenis aan gegeven, maar die vogels doen het wel volgens bepaalde regels. En de syntaxis van die vogelgezangen die is inderdaad sinds, ja, sinds de laatste decennia bestudeerd. Vroeger deden ze dat niet. Vroeger, de ornithologen, keken alleen naar die, uh, naar die sound uh, patterns, uh, hoe noem je die uh, diagrammen. Uh, maar nu kijken ze naar de syntaxis Dat we zeggen, ze hebben daarin uh, eenheden geïdentificeerd... en ze hebben dus de regels van hoe je die eenheden met elkaar moet combineren... die hebben ze opgeschreven. Maar begrijp ik u nou goed. Zegt u nou dat er eerst syntaxis was en toen semantiek, ja, toen inhoud? Ja, precies. Ja, precies. Uh, en dat is dus niet zo gek. Want die vogels die zingen tralala, tralala. -la, ik zeg maar iets, iets dergelijks. En nou dat heeft dus een bepaalde structuur. Eén, twee... 1, 2, wordt twee keer gehaald. Uh, en daarin, het bestaat uit drie elementen en het tweede element komt twee keer voor. Dat is een hele eenvoudige structuur, ja. maar goed, dat vind je dus. Dat, dat heeft dat niks met betekenis te wel. maken. Dat ja. is dus syntaxisch. Ja. En toen is dus uh, de taal die heeft uh, de, aan, die, aan, die, uh, uh, aan die ingewikkelde uh, aan die ingewikkelde syntactische. Constructies heeft die betekenis toegekend. En dat is het ontstaan van de taal. Maar dat is dus later gekomen. Als je dus aanneemt dat die syntaxis er al was. dan kun je ook verklaren waarom die taal die syntaxis nog steeds heeft. die zo ingewikkeld is en zo onnodig is. Dat is dus een rudiment van iets anders. Die hebben wij eigenlijk niet nodig. We zouden die syntaxis overboord over moeten gooien. En dat doet inderdaad de logici. Is het zo? Ja, natuurlijk. Maar logicus, een logicus ja. probeert dus een taal op te stellen in zo'n manier, op zo'n danige manier, dat de formule van de uitdrukking beantwoordt aan de betekenis. En daarom is het dus een meer redelijk systeem dan het systeem van de omgangstaal. En het is mogelijk dat op de lange duur ja, die syntaxis vereenvoudigd wordt, maar ik, ik weet niet genoeg van taalveranderingen. Ik heb er met Kiparski bijvoorbeeld wel over gepraat, maar uh, het is niet duidelijk dat we daar al uh, op die vraag al redelijke antwoorden kunnen geven u heeft gezegd over het ritueel dat men nog nauwelijks begonnen is met het onderzoek. En dat het uh, zeker de moeite waard is om, uh, om daarin verder te gaan. Wat denkt u uh, nog te vinden? Waar ik dus op het ogenblik geïnteresseerd ben... is om naar andere rituelen te kijken. En te kijken of andere rituelen uh, dezelfde soort regelmatigheden... en dezelfde soort regels incorporeren. Uh, en nou heb ik dat dus met, met Schipper heb ik dat al een beetje gedaan... ten aanzien van de wedische en de taoïstische rituelen. Dat we zeggen, hij doet... De ik doe de wedisch. En dat blijkt dus al dat er een groot aantal dingen zijn die met elkaar overeenkomen. En daar zijn we dus over aan het schrijven. Maar ik zou dit nu eens willen gaan bekijken in een andere cultuur. Uh, waar, uh, en bij voorkeur in een niet-literaire uh, niet cultuur. Uh, Non-literary. Uh, uh, ik weet niet wat dat heet. In, in het. En ik heb dus in Thailand en in Indonesië heb ik al een beetje rondgekeken. En ik geloof dat ik dus een uh, deze jaren... Uh, is een wat groter fieldwork wil gaan doen... Uh, met een van die culturen waar ze grote en ingewikkelde rituelen hebben. En daar eens even kijken uh, met mijn soort van approach en methodologie... hoe die in elkaar zitten. Daarbij blijkt dat de antropologen die die rituelen wel hebben bestudeerd... Uh, die hebben ze bijna nooit uh, genoeg precies voor mijn doeleind bestudeerd. Je moet precies weten wat mensen doen en wat, ze, en wat voor geluiden ze daarbij zingen... Uh, alleen dan kun je het precies bestuderen. Terwijl als je dus zegt, ja, dit is het ritueel dat ze doen bij de bruiloft en dit is wat ze doen als ze doodgaan, daar heb ik niet genoeg aan. Ik moet dus precies weten wat ze doen. Wat er overigens opvalt. Maar mag ik vragen, is dat allemaal om het vermoeden uit te bouwen of om nog, nog meer te onderbouwen dat het die rituelen zinloos zijn? Dat is die... Nee, dat is maar een bijverschijnsel. Wat uh, heeft u nog meer voor ogen? Wat denkt u? Nou, wat ik dus gewoon zou moeten bekijken, is of die stelling over die. Structuur van het ritueel, die ik heb, of die juist is, die moet gewoon worden geverifieerd. Of gevaluatie van toepassing. Zijn, ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Net als als iemand zegt: Ja, alle, alle dieren hebben een wervelkolom. Nou, dan moet ah, je ja. naar alle dieren gaan kijken en dan blijkt dat sponsen, die hebben geen wervelkolom, maar, maar leeuwen hebben er wel een. Dus dan, dan kan je dus iets, iets over die dieren zeggen. Dus het zijn eigenlijk. Het, het... Nog sterke vermoedens. Het, is, het staat nog allemaal niet vast wat u zegt. Dat die... is nooit in de wetenschap. In de wetenschap nou, staat nooit ja, het, iets vast. Dan is het toch juist pas wetenschap als het vast staat, dacht ik. Nee, dat is, dan is altijd een hypothese. Oh. En die, maar goed, en... u heeft een hypothese dan. Ja, natuurlijk. Ja, ja. goed. Ja, oké. Okay, ja. En die vermoeden, ja, natuurlijk. Maar die moet dus worden geverifieerd en die of worden gefalsifieerd. En dat moet nou eens gebeuren buiten die grote uh, rituelen... van die, uh, van die uh, hoogontwikkelde culturen zoals de Indiassen of de Chinezen. U heeft ook gezegd dat in, de, in deze filosofie. Uh, er maar wat gezegd wordt, bedoelt u het nou in een negatieve zin, die, die onzin, die abakadabra? Ja, dat geldt dus voor veel filosofen, niet alleen voor de betekent... Indische filosofen. Maar ik heb dat voornamelijk gezegd uh, ten aanzien van die goeroes en die swamis die in Nederland nogal betrokken Kent en nogal veel aanhang hadden. Maar dat is geloof ik alweer wat minder aan het worden. Nee, en het, en het dat voet... weet ik niet. Dat komt weer op. Maar goed. Oh, het komt weer op. Ja. Nou ja, die dingen gaan in golven. Oh. En het was voornamelijk geïnspireerd door Prajnish. Geloof ik. Maar je kan het van een heleboel anderen. Ja. Maar een Google was toch we wel in de traditie van, van, van India? Ja, maar waarom? Weet u dat? Waarom? Nou, dat, is, dat ga ik nu vragen. Ik, oh, ik... ja, de antwoord is heel eenvoudig. Omdat ze in, in uh, India, omdat het een mondelingen traditie is, ze hadden geen schrift. Het schrift... De Chinezen hebben dus een karakterschrift. Uh, Karaktertekens. En wij hebben dus een alfabetisch schrift... dat van de Phoeniciërs komt. De Indiërs hadden nog het een, nog het ander. Uh, die schriften die uh, uh, uh, alfabetisch zijn... die zijn pas in de laatste eeuw voor Christus naar India toegekomen. En die werden beschouwd als barbaarse uh, uh, uitvindingen. En die komen dus... Heel waarschijnlijk ook van het Midden-Oosten. Dit komt dus allemaal van de Feniciërs eigenlijk. Uh, en je kan het in India zien omdat er een aantal uh, dingen over worden gezegd. Bijvoorbeeld als je een Brahmaan doodmaakt. Of als je uh, seksueel verkeer hebt met iemand waarmee je dat niet mag hebben. Uh, of als je schrijft. Dan moet je een bad nemen om je te purificeren. In al die drie... Met andere woorden, schrijven was net zo slecht als die andere dingen. Uh, de Veda's zijn nooit opgeschreven tot vrij laat in onze middeleeuwen. Dus dat schrift werd gebruikt uh, voor commerciële doeleinden... Om, om, voor kooplieden om hun, om hun ledgers bij te houden. Uh, maar niet voor iets belangrijks zoals de Veda's. Met andere woorden, alle belangrijke, traditie in India, alle belangrijke tradities in India zijn... Nooit opgeschreven, maar die werden mondeling overgeleverd. Vandaar dat je een leraar nodig hebt. Je kan niet een guru nodig hebben. Je kan niet naar de bibliotheek gaan. Je kan niet een manuscript overschrijven, want het bestaat niet. Al die, al die kennis was mondeling. Met andere woorden, als je iets moet weten, als je iets wil weten, dan moet je uitvinden wie het weet. En die moet je gaan vinden. En dat is dus de guru. Vandaar dat die guru zo ongelooflijk belangrijk is. Maar nu is die guru natuurlijk helemaal niet meer belangrijk. Want wat die goeroe nu zegt, is al lang gepubliceerd. Dus als een van die goeroes. Ik heb nog nooit een interessante doctrine gehoord dat een van de goeroes ooit heeft uiteengezet. Dat je niet al kunt vinden in een goede bibliotheek. Doe wat Rajni zegt, het staat in de Bhagavad Gita of in de Upanishad. Ja, en die zijn nu gepubliceerd en vertaald en daar kunnen we alles over lezen. Nou, er zijn iets. Ja, goed. Die, die begrippen als zelfverwerkelijking, hoe beschouwt u die? Nou, nou zijn er begrippen zoals zelfverwerkeling. Uh, die hebben niet alleen te maken met kennis en met lezen. En dat kan je dus niet uit een boek of uit een bibliotheek leren. Dat moet je misschien van een guru leren. Net als bijvoorbeeld zwemmen. Je kunt zwemmen ook niet leren uit een boek. Je kunt het wel doen. Dan leg je het op de kant van de poel. En dan probeer je eerst je ene been. En dan kijk je weer even hoe oh. moet je nou. Maar zo gaat het in het algemeen niet. Dat weet we. Je. je springt nee, je erin. Of je hebt een leraar, nou, heb een leraar nou. de, ja. Goed. Dat geldt ook zeker voor mediteren. Mediteren is ook nou nauwe nood geloof ik, uit een boek te leren. Nou is dat onder andere omdat het misschien niet gedetailleerd genoeg wordt beschreven. Maar in feite, je kunt mediteren veel beter leren van een, van een leraar. Maar meest, of je nou de verlichting kunt krijgen van een leraar, wel, Boeddha kon het niet, die moest het zelf doen. Dus uh, daarover lopen de meningen nogal uiteen en wat die verlichting precies is, daar lopen de meningen ook nogal Bent u daar ooit mee bezig geweest? Heeft u daar ooit onderzoek naar gedaan? Nee, ik heb er niet zoveel onderzoek naar verricht, als wel geschreven dat er serieus onderzoek aan moet worden besteed. En dat dat eigenlijk niet gedaan is. Wat men heeft dus gedaan, uh, dat lijkt een beetje wetenschappelijk... is, is uh, onderzoek over die alpha en beta en theta golven. Bijvoorbeeld, ze hebben aangetoond dat een, een yogi of een zenmeester... Uh, die, die zijn uh, hersenen die... Uh, genereren bepaalde golven die onze hersenen niet genereren. En wat betekent dat nou? Dat weet niemand wat dat betekent. Maar wat het aanduidt is dit, dat er inderdaad een verschillende uh, bewustzijnstoestand in die mensen bestaat... Uh, dan er in ons bestaat. Uh, en wat je dus zou moeten doen, ja, is daar een verklaring voor geven, want dit toont alleen maar aan dat er iets aan de hand is. Nou ja, dat geloof ik toch al wel dat er iets aan de hand is. Maar de vraag is wat het is. En dat weet eigenlijk nog niemand. Of dat dus nou een, een hoger inzicht is... of dat het... En die mensen voelen zich daar heel prettig en plezierig bij. Maar goed, dat, dat zegt natuurlijk ook niet zoveel. Of dat nou een hoger inzicht is... of dat het ook een soort regressie is. Uh, dat weet ik niet. Nou heb ik wel het gevoel dat het samenhangt... Vermoedt u het laatste? Regressie in plaats van hoger inzicht? En ik zal u zeggen waarom. Uh, omdat het samenhangt met die ideeën van mij over het ontstaan van de taal. Uh, wat een van de dingen is die opvalt... is dat je die mystieke uh, inzichten die kan je be be uh, bereiken... onder andere door rituelen uit te voeren... Uh, onder andere door mantras te reciteren of door op mantras te mediteren. Er wordt heel veel gedaan en inderdaad daarmee kan je... dat weet ik zelfs uit eigen ervaring, daar kun je een andere... Bewustzijnstoestand mee bereiken als je een mantra, of als je er op de goede manier uh, op mediteert. Uh, je kunt het ook doen door, door stilte, door je te isoleren. Op alle manieren kan je dat doen. Het lijkt er dus op alsof je een prelinguistieke uh, uh, toestand. van... van uh, voor de taal. Het is een taaluitspraak, ja, ja, dat is precies, wat Precies, precies. Ja. Met andere woorden, je gaat terug tot een voorlinguistiek. Uh, stadium. Uh, en uh, dat maakt het, je schakelt het denken. Je zou je dat ja, niet, dus... niet alleen het denken, daar weten we niet zoveel van als van de taal. Je gaat de taal uit. En dat je dat dus doet door mantra's en ritueel, ja, dat is volkomen in overeenstemming met mijn hypothese daarover. Ja. En dat je daarbij dus bereikt een voorlinguistisch stadium, ja, dat is dus de reden waarom ik zou zeggen: ja, uh, dat is regressief. Dat wil niet zeggen dat je dat niet moet doen. Want wij moeten natuurlijk niet alsmaar vooruit gaan. We moeten ook wel eens uh, niet vooruit gaan of een beetje achteruit. Bijvoorbeeld, als we naar muziek luisteren, dan, dan zijn we ook uh, bezig met dingen die niet te maken hebben met taal. Met andere woorden, we kunnen niet altijd het ene blijven doen. We moeten ook andere dingen doen. Um, u bent ook wel eens uh, in Pondicherry geweest hè? bij uh, Auro Aurobindo. En ik, ik, ik, um... Ja, maar die was toen al dood. Mijn de de moeder, die was, de was, de moeder dood. was er. Ja. Yeah. Um, ik ben er toch wel benieuwd naar. Uh, eventjes misschien voor de duidelijkheid: Arobindo en, en dan de moeder die hem opvolgde. die, die ja, zich, of die waren bezig met de uh, ontwikkeling, als ik het zo mag zeggen. van de, de supramentale geest. Hè? Dus eigenlijk een, een, een ontwikkeling van de geest die uh, boven uh, het niveau uit zou moeten gaan zoals wij dat nu kennen. Nou, zou laten ik dat we maar zeggen: dat het prelinguïstische niveau waar we het net over hadden. Ja, maar het is nog wel dus een, verdere, een grotere een verdere stap, denk ik... dan het, dan, dan de, de, het boeddhisme of, of wat, wat er ook voor staat. Waarom, de, denk, waarom denkt u dat? Ik, ik, ik heb begrepen dat dat iets meer was van het beheersen ook van de materie. Terwijl bijvoorbeeld een, een, een, een, een boeddha of, uh, of andere soorten verlichte geesten... daar niet naartoe gingen. Nou, dat, dat is dan waarschijnlijk het hindoe point of view. Dat zegt dat het hindoeïsme iets verder dan het boeddhisme. Terwijl het boeddhistische point of view... Is natuurlijk dat het boeddhisme iets verder gaat dan het hindoeïsme. Dus ja. ik ben daar nogal kritisch tegenover. Maar goed, um, tegenover. Wat, we staan wat, nogal wat, kritisch tegenover. Hoe heeft u dat ervaren, die. Uh, die nou, die dat is. In nou? Interessant, ik kan u daar best iets van vertellen. Maar of het nou. Of zo'n grote ervaring is, dat zal u misschien uh, niet. Dat zal u misschien een beetje tegenvallen. Maar laat ik, het, laat ik het maar even samenvatten: een experiment van de geest. Zo zouden we het even misschien kunnen noemen. Nou, Zover dat vind ik gaan, mooie eh? woorden. Maar ja. laat, u eens, laat ik u vertellen ja. hoe ik daarheen ben gegaan. Ik was de student in Madras. Was de eerste keer, ik ben er nog eens meer geweest, maar de eerste keer dat ik erheen ben gegaan. Ik was de student in Madras. En wat die studenten die, met wie ik in het hostel woonde, waar die echt geïnteresseerd in waren, waren benen van meisjes. Want die zie je namelijk in India nooit. Want iedereen draagt een sari. En nu was bekend dat je in Pondicherry... wat persoonlijk in Frans was... in en om die Aurobindo Ashram... maar ook gewoon in het Franse kwartier van die stad. Het was natuurlijk niet meer Frans. Het behoorde tot India... Uh, daar heb je meisjes die wonen, lopen in korte hoeken of, of in korte boekjes, Dus die studenten die wouden altijd naar Pondicherry toe. En ik zei, nou, dan ga ik mee. Dan gaan we met z'n allen daarheen. Dan gaan we naar die benen kijken en gaan we verder zien wat er te zien is. En iedereen gaat natuurlijk ook naar die, naar die, Pondich, naar die ashram van Aurobindo toe. Nou, mijn ervaring is, ik ben dus aan de moeder kort voorgesteld. Uh, en het is een zoals dus Ze was een zoals dus u weet. En... Uh, en ook heb ik haar gezien tennis spelen. Ze was toen geloof ik al 70 of 80. En iedereen zei: dit is toch een wonder. En nou, het is net zoiets als koning Gustaf van Zweden, geloof ik. Die ging op jacht toen hij ook al 80 was. Dan werd hij op een stoel gezet. Dan kreeg hij een geweer. En dan liet hij een of ander wild dier los achter een boom en dan schoot hij dan op. En, en, en het was net zo... De bal werd hij dus toegespeeld en ze was heel goed. Het was duidelijk dat ze dat nog best kon, maar om daar nou een wonder in te zien, nee. nee maar het was... Eigenlijk maar wat, wat ik... Eigenlijk, nou zal ik u iets anders ja, vertellen ja. en dat vond ik eigenlijk niet zo plezierig. Heel vroeg in de ochtend, om vijf of zes uur, staat iedereen op... En die gaat naar een pleintje... En daar staat dus die hele gemeenschap van Aurobindianen. En dit was dus in 19... Nou, in de zestige jaren of zoiets... Uh, en dan kwam zij op een, op een balkonnetje... en dan keek ze iedereen aan en keek heel diep naar hem toe. En dan zei ze eens een beetje tegen iedereen... Jou heb ik, jou heb ik. Jou. Ik bedoel, dat was een uiterst... Uh, uh, ik vond het een nogal onplezierige ervaring... maar de meeste mensen vonden het een erg prettige ervaring. Behalve de mensen die net als ik op bezoek kwamen... zoals die studenten uit Madras. Die zeiden... Nee, niet, ja, dit is een soort hypnotische, hypnotische... waar ze elke dag, als het ware, van iedereen weer een soort uh, ja, bezit maakt. Dus ik moet zeggen, ik was helemaal niet zo onder in de indruk. Ik heb die boeken van Arubino ook wel gelezen. En uh, sommige. En ik ben daar ook, eerlijk gezegd, helemaal niet van onder de indruk. Maar dan is er iets anders in de mens toch, hè? Uh, Een behoefte van de mens om dat kennelijk wel te ervaren. Ik zal je vertellen, ik heb eens een, uh, iemand ontmoet... Uh, bij Toeval, uh, um, op een uh, plein, uh, Canarisch eiland... Uh, Vette ventura, geloof ik en dat um, nou, was een, een, een blijmoedige en een vrije man en ik raak met hem in gesprek en hij zei ja ik, ik, ik kom uit Bondicieri, nou, hij gaat het hele verhaal vertellen en het tegenovergestelde van uw verhaal, um, nou dat is dat hij ook die moeder ontmoette, nou en toen gebeurde er iets precies wat hij zegt, ze keek hem in zijn ogen en ja ze, ze zag zijn ziel wel, of weet ik veel wat er al mee bedoeld wordt. Het is dan toch wel gek dat zo dat het bij de een zo aanslaat en bij de ander niet. En ik vermoed dan toch dat het, in het voorbeeld van die man... een zekere behoefte is wat dan ingevuld wordt. Maar dat het aan de andere kant men dan ook... Dus misschien wel via zelfhypnose in staat is... om een zeker bewustzijn niveau te bereiken. Ja, maar de kwestie is wat Want je wil, wat, wat, wat je zoekt... Deel, ja. wat je nodig hebt en wat je ermee doet. Uh, dat zijn allemaal. Ik, vind dat dus... ik ken allemaal mensen die ja. allemaal mogelijke indische... Maar vindt u hebben. dat op zich ook geen eigenaardig verschijnsel dat de mens in staat is, laat ik dan maar zeggen... dat dan via suggestie te bereiken? Of heeft u daar Ja, een maar gezegd? laten we dat nou vergelijken met het in slaap vallen... of met het luisteren naar muziek, om eens die twee dingen te noemen. Nou, vinden wij van in slaap vallen, ja... Sommige mensen vinden dat prettig en sommige mensen vinden dat niet prettig. Sommige ja, maar mensen zeggen iets anders... Ik blijf... Nou, ja, ik ga nou, hangt me door. het mee ik... samen, neem ik aan. Ja, vindt u? En het hangt niet? natuurlijk ook samen met, uh, met drugs. Daar, heeft een, daar staat een, staan verschillende hoofdstukken over in dat boek van mij, Exploring Mysticism. Ja, met drugs, dat, ja, dat zie ik wel. Ja. En al die dingen hangen dus met elkaar samen. En, de, en iedereen heeft dus nodig uh, bepaalde uh, perioden waarin hij andere dingen doet met zijn, met zijn uh, geest, met ja. zijn... Uh, En je moet dus ook de biografie van die mensen dan gaan bekijken en zeggen... waarom sprak dit zo aan en wat was er gebeurd met die, met die persoon? Maar wat is het nou? Um, Zoals die, die, die, die, die groeroes momenteel... Um, nou, zo... dat mensen, mensen hebben dus zich overwerkt. Of ze zijn het Westen een beetje beu of ze zijn tegen de omgevingsverontreinigingen en de technologie en alle problemen van de politiek en, en mensen willen iets anders en dan is er een het is ook een modeverschijnsel natuurlijk en en sommige mensen die, die zijn bloe, ik ga graag in mijn tuin zitten bedoel, ik, heb daar, nou, ik ga ook graag ik doe ook graag allemaal ook andere dingen maar om nou te zeggen dat dit nou iets speciaals daarbij is bereiken van een andere bewustzijnstoestand. Nou, dat kan, je dus inderdaad, dat kan je dus inderdaad bereiken. Maar wat die Goers erover schrijven, dat is meestal wat mij een beetje afstuit. Dat gold dus erg voor Rathnitsch, maar dat geldt ook echt wel voor Arubino. Die soort beschrijvingen. Ik heb je Koen gezien? voorzien, kort? Gezien. Nou ja, hij schrijft dus over de Vedas en over de Indische traditie, maar wat hij daarover schrijft is meestal onjuist. Ja. En dat is dus een beetje, voor, een beetje teleurstellend voor mij als, als als begin, broer. Ik zou dus graag zeggen als iemand... Niet dat ze altijd onjuiste dingen zeggen. Sommige van die goers zijn... staan duidelijk meer in de traditie dan anderen. En sommige zijn meer interessant dan anderen. En Arubino die nogal veel heeft geschreven. En die heel goed schreef. En ook in het Engels schreef. Wat natuurlijk een groot voordeel is. Uh, ja, die schrijft er nogal heel makkelijk over al die dingen. Maar ja, ik ben ook... Uh... Ik ben ook geïnteresseerd in, in andere wetenschappen en ik ben ook geïnteresseerd in filosofie. Maar inderdaad, ja, wat u eerder al noemde, dat maar wat zeggen, dat komt bij die goeroes nogal voor. En als je dus zegt, nou ja, de taal doet er niets toe. Ze willen ons naar een niveau dat boven de taal ligt of dat achter de taal ligt of dat aan de taal vooraf gaat. Dat, daar willen ze ons heen brengen. Dat vind ik dus best. Maar dan moet je niet tegelijkertijd ook nog serieus uh, nemen wat ze zeggen. Rob van Olm in gesprek met de filosoof, logicus en linguist... professor Frits Staal in een aflevering van Plantage Magazine Zomereditie. Eerder uitgezonden in juli 1989. Frits Staal werd geboren op de datum van vandaag, 3 november, in 1930. Hij overleed eerder dit jaar op 19 februari. Hij was 81 jaar. En wanneer u nou denkt, wat een boeiende man, die Frits Staal... kan ik me namelijk heel goed voorstellen. Daar zou ik meer van willen horen. Op de site van de VPRO, www.vpro.nl. Marathon-interview vindt u een vijf uur durend gesprek met professor Staal uit 1992, destijds met hem gevoerd door Max Pan. Dit is Woord op Radio 1, daar luistert u naar bij de VPRO. En heeft u vragen of wilt u opmerkingen aan ons kwijt of heeft u bijvoorbeeld verzoekjes? Eigen verhalen, het kan allemaal, mail het ons via woord.vpiro.nl. woord@vpro.nl, Of schrijf naar vpirowoord postbus 11 1200 JC in Hilversum. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Het is uh, bijna één minuut voor vier. Dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Maar daarna gaan we verder met Woord. En de komende twee uur zijn ingeruimd voor Willem Breuker. De componist en saxofonist werd geboren op 4 november 1944. En overleed in juli 2010. Ruim drie maanden voor zijn 66ste verjaardag. Nog even wat contactmogelijkheden. Het, uh, het kan namelijk niet op hier bij Woord. U kunt ons ook vinden op Twitter. Dat is twitter.com slash woordnl. Of via Facebook en dat adres is facebook.com slash woord.nl. Nou, dat lijkt me echt meer dan voldoende. Tot zometeen.